Beste aanwezigen, de komende minuten zal ik het hebben over de jaarrekening. Indien u uw vragen zou hebben, kunt u ze geruststellen na de voorstelling. Nu, eerst en vooral, wat is de jaarrekening? Wel, dit is de rapportage en totalen van de financiële feiten aan het einde van een boekjaar. In deze jaarrekening zet de balans, een verlies- en winstrekening en de toelichtingen hierop. Dit moet jaarlijks ingediend worden volgens een vaststaand schema. Het doel van de jaarrekening is twee, twee leden. De jaarrekening haalt als uitgangspunt voor de aanhefte vernootschapsbelasting. En verder is de jaarrekening ook een vorm van informatieverstrekking naar diverse partijen, zoals bijvoorbeeld de aandeelhouders, celthaisers, banken of potentiële overnemers. De jaarrekening is verplicht voor beperkte vernootschappen. De meest courante vernootschapsvormen die onder deze verplichting vallen zijn de naamloze vernootschap, de besloten vernootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve vernootschap met beperkte aansprakelijkheid en de commanditaire vernootschap op aandelen. Ook valt de grote VD2 hieronder. Een VD2 valt onder deze categorie indien zij meer dan een van de volgende criteria overschrijdt een gemiddelde personeelbestand van 5 werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, of uh, een totaal aan ontvangsten van 250.000 euro, exclusief btw, of een balanstotaal van 1 miljoen euro. In deze jaarrekening uh, heb ik al gezegd dat uh, de balans en de resultaten in deze jaarrekening uh, zet de balans. Uh, hierin zitten de bezittingen of de activa uh, en ook de schulden of passief, passiva. En, uh, de balans is een momentopname op het einde van het boekjaar. In de resultatenrekening kan je de opbrengsten en de kosten terugvinden en kan je zien of uh, het bedrijf winst of verlies heeft. Indien het winst heeft kan deze uitgekeerd worden aan aandeelhouders of aan het eigen vermogen. Hier ziet u een voorbeeldje van een balans, deze is wel zeer verfijnd, maar je ziet toch duidelijk de structuur van hoe de balans in elkaar steekt. Op de volgende twee zie je een voorbeeld van een resultaatrekening. ook hier zie je duidelijk een structuur. De cashflow statement, ook wel kaststroomoverzicht genoemd, is niet verplicht. Maar toch kan zo'n kaststroomoverzicht uh, nuttige gegevens weer opleveren En voor de genootschap. Voor de het heeft namelijk weer wat de haalbewegingen zijn geweest. Dus waarvan de inkomsten komen en wat er met het geld gebeurd is. En in welke mate is het weer, is het weer uitgegeven aan investeringen. Uh, aan terugbetalingen van leningen of gespaard op de rekening. De commissaris, of ook wel revisor of auditor genoemd, onderzoekt de jaarrekening en kijkt na of deze jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld weer heeft, en hij schrijft dan zijn conclusies neer in het en dit commissarisverslag. Dit is alleen verplicht bij grote ondernemingen en dit is een onderneming die gemiddeld een personeelbestand heeft van meer dan 100 voltijdse equivalenten, of als een onderneming uh, een, meer dan een van de volgende criteria overschrijdt: als ze uh, gemiddeld een personeelbestand heeft van 50 voltijdse equivalenten, of als ze een jaaromzet van 7,3 miljoen euro heeft, ook uh, exclusief btw, of uh, bij een balans totaal van 3,65 miljoen euro. Nu, al deze gegevens moeten worden neergelegd aan de Nationale Bank van België, en er bestaan hiervoor twee mogelijkheden, via internet of op papier. Uh, via internet uh, wordt er gebruik gemaakt uh, van een XBRL-bestand, uh, voluit is dit uh, Extensible Business Reporting Language, uh, maar minder dan 10% van de jaarrekeningen worden nog op papier neergelegd. Dat komt omdat de neerlegging op papier een aantal nadelen uh, heeft. Onder andere, er zijn hogere neerleggingskosten. Uh, deze zijn 60,5 euro duurder dan bij een uh, elektronische neerlegging. En er zijn ook geen online, geen online controles. Uh, dus uh, de controles door de Nationale Bank gebeuren pas uh, na de neerlegging. En als er bij deze controle nog fouten worden gevonden, uh, moet de onderneming. Een uh, verbeterde versie, Milan, uh, met de uh, bijkomende kosten als vol. Uh, bedankt voor uw aandacht.